Dit is Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De politiebonden, slagkracht van de politie. Ze zijn in de discussie over het exacte aantal agenten beu. Er is veel gepraat over hoeveel agenten er nu precies zijn. Maar volgens de bonden zijn de werkelijke problemen onderbelicht. Ze wijzen erop dat agenten er steeds meer taken bij krijgen. Zoals de dierenpolitie en deelname aan internationale missies. Doordat er wordt gesneden in het ondersteunende personeel... neemt de druk op de agenten verder toe, zeggen de bonden.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 Het kabinet beperkt het maximumsalaris van nieuwe onderwijsbestuurders. Bij nieuwe benoemingen in het mbo en hbo mag het niet hoger zijn dan 194.000 euro. Op universiteiten wordt het 217.000 euro. Dat is in lijn met de zwaarte van de functies, zegt het kabinet. In Griekenland is het openbare leven ontwricht door een 24-uur-staking. De vakbonden willen de regering dwingen het bezuinigingsprogramma in te trekken... dat onder druk van de EU en het IMF is opgesteld. De staking treft het openbaar vervoer, ziekenhuizen en staatsbedrijven. Actievoerders proberen bij het parlement te voorkomen dat volksvertegenwoordigers naar binnen gaan om de bezuinigingsplannen te bespreken. Inwoners van het Oostenrijkse dorp Halstad zijn verbijsterd dat hun dorp exact wordt nagebouwd in China. Volgens de Oostenrijkse krant Kronen komt er een kopie van het toeristische plaatsje in Guangdong. Het schilderachtige dorp ligt aan een meer en staat op de UNESCO-lijst voor werelderfgoed. Weer Veel stapelwolken en vanmiddag wat buien. Wordt 20 tot 25 graden. Ook morgen bewolkt en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 24 graden. Dit was het Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. zaten ze knopend Bad en knopen te liever meer. Een vieren van 3 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. Tot zover de verkeersinfo.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zom, zom. Zee. zandvoort, en zomerhits. ZFM. Dit Zomerhits. de zomer van ZFM. Met nu met nu de muziekboulevard.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 Ik heb je aan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 I'm a man, it's not pinko I get nothing, I say I don't have Bitch, nigga, I don't want hanging with people, I want Here, I'm a Spanian, I'm a woman Where is my dinero. Good night and until next Have a long time, friends Los gasellegitos Donde está genitos Oh Costa delzos Los gasellegitos Donde está genitos Deelsos, oi la supermercado de la bancos por aquí, let's get spanned. Get Spanish oi la supermercado de la bancos por aquí, let's get Spanish. Gets spanned, oi, gets spanned, oi, gets que sí, Claro que no. Los jóvenes, más chulos del pueblo. Spanso voor so, sowieso 40 hoes chorizo Bocatillo con manchejo Dat is fabajejo El del diablo, Anus del Diablo Dat is de costa de eso El Anus del Diablo Dat is de costa de eso Yo quiero snifar Yo quiero vomitar Yo quiero comer Dus ven je coño Los gezelligitos Dónde están Oh... Costa del los Losalejitos, donde está Janitos Oh Costa del Hola supermercado, de la bancos por aquí, let's get spread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 Yes, this is Harold Prince. Should they use this thing to know all this stage and around town with me. To make this dance music. Let's go crazy. Do a song. Oh my.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 mercy for